Het is ongelooflijk, de ruimte die u hier hebt. Die grote lichte ruimte. Het is alsof de zon hier dag en nacht naar binnen schijnt. Ondanks het grauwe weer buiten. Je voelt het om je heen spoelen als een bruisende zee waarin je toch niet verdrinken kunt. Je voelt je vrij, meteen als je binnenkomt. Vrij en licht. Of, of je alleen maar je armen zo hoeven uitslaan om zo weg te kunnen vliegen. En nergens ligt stof. Nergens. Z zelfs de randen boven de deuren zijn zo schoon of net als schilder de deur oh, is uitgegaan. Het is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk en, en ongelooflijk. Ik, ik weet het, mijn woordkeus lijkt beperkt. En hier is ook beperkt. Eentonig zelfs. Maar het komt... Het komt ik, ben, ik ben sprakeloos. Het, het lijkt een droom. Oh, ik heb op heel wat kantoren gewerkt voordat ik hier werd aangenomen. En dan hier, en dan daar. Maar er lag altijd stof. Overal. Overal op, overal onder. Alles was altijd dol onder een dikke laag stof... ...die je bij de minste beweging naar je keel klom... en een kriebelhoest bezorgde. <coughs> ik ben er nog niet vanaf. En je handen zagen eruit. Iedereen liep er met rouwranden onder zijn nagel. Je kunt nu luisteren naar een hoorspel geschreven door Wim Burkunk. Geen kist voor je twee personen. Maar, maar dat was natuurlijk niet zo. Elke morgen, in alle vroegte, kwamen er werksters die overal duilden en, en veegden. Maar, maar, maar je merkte dit niet. Het maakte om zo te zien tenminste geen enkel verschil. Ter, terwijl er hier geen twijfel over bestaat. Oei. Jullie hebben me toch niet kwalijk dat ik zoveel praat? Ik bedoel. Wanneer, nee, het maakt niet uit. Ja, als ze wel stof had gelegen, had ik het heel begrijpelijk gevonden. Heus, uw manier van doen is heel vanzelfsprekend. Heel correct zelfs. Zo zijn ze allemaal, als ze hier voor het eerst komen. Kijk hun ogen uit. Maar het went. Alles wendt op den duur. Waar of niet? Ik, eh, Ik weet het niet. Ik heb nooit kunnen denken. Tenminste, niet reëel kunnen denken al. Droom ben ik er wel van. Dat ik ooit nog eens in een kantoor zou komen werken als dit. Zonder stof. Ruim. Licht. Met die glanzende hoge wanden en al dat glas. Oh, en die, die ladekasten, die lange rijen, precies gelijke ladekasten. Er, er moet wel een fortuin besteed zijn aan de inrichting hiervan. Dat gaat toch wel. In verhouding valt het zelfs erg mee. De kasten zijn gestandardiseerd. Er bestaat ook een luxe uitvoering, maar dit zijn de gewone standaardmodellen. Oh, gewoon, zegt u. Model A217, 260 gulden 15. 260 gulden. 15. Hè? 15 Vijftien cent zegelkosten. Oh, juist. Ja, natuurlijk. Als ik, als ik, als ik bedenk dat het een hooploze zoekpartij hadden, alleen maar om de juiste kast en de juiste lade nog maar te vinden. Om van u niet eens te spreken. Want, dat, dat moet hier wel heel gemakkelijk zijn. Ja, het gaat, het gaat. Al houdt het niet over. En dat krijgt het systeem daar. U termiteert. Oh, natuurlijk. Gaat u gang. Oh, maar het, maar het is fantastisch. Je hoort het niet eens... Wij hadden zo'n piepding, weet u. Dus... van Gerda, dat pakje heeft de goede kleur niet. Het grijs is veel donkerder dan dat van de kasten. Ik weet het, meneer. Het is wat ik zelf ook meteen heb gezegd. Het is gisteren gebracht door de huishoudelijke dienst. Ik heb meteen gezegd dat het het goede nummer niet was. Maar zij beweren van wel. En het lijkt zo soepel. Het loopt natuurlijk op kogelagen. Het handvat. Kijkt u nou toch dat handvat is. Wij hebben aan alle kaartenbakjes een nikkelig greep en dit handvat is massief. Dat had u immers niet mogen accepteren. Heeft u ervoor getekend? Wat moest ik anders... Meneer Smit zei me dat het het nummer was wat u had besteld. Oh, maar natuurlijk. Het loopt door miniatuurkogelwagentjes en dat is een uurwerk. Ik zal er maar even over bellen. Dat is toch te gek. Trouwens, alles, het, het, het hele kantoor, het lijkt een goed lopend horloge waarvan je een dikke ternauwernood kunt horen. De, de rust komt je tegemoet. Ik zou haast zeggen, de sereniteit. Ah, oh, meneer Smit. U heeft ons gisteren een bakje bezuid voor systeemkaarten. Hij domineert zonder te overheersen. Ja, ja, nummer C317 hebben Deel we besteld. Overwicht, zonder iemand er neer te drukken. Hey, u vindt me misschien wat overdreven. Absoluut niet, bestaat niet. Het is gewoon een openbaring voor u, maar dat zoiets kan bestaan. Nee, nee, ik sta erop dat het al omgewisseld wordt. U begrijpt, het is geen gezicht. Misschien komt het ook wel omdat ik nooit van plan ben geweest om het kantoor te gaan werken. Nee, ik heb eerst tekenlessen gehad. Ik weet dat zij getekend heeft en ik zal haar daarover onderhouden u de bom maar terug. Ik had geen aanleg. Tenminste niet wat je aanleg zou kunnen noemen. Toen heb ik muziek gestudeerd. Piano. <laughs> ik had het theoriegedeelte van het staatsexamen achter de Toen ik opeens ontdekte dat ik niet meer van muziek kon genieten zoals vroeger. Ik hoorde alleen nog bij de toepassing van regels. Ik rafel inwendig alles technisch uit elkaar in plaats van je te luisteren. Te ondergaan. Toen ben ik ermee gestopt. Goed, goed. Als u dan maar een beetje voor je maakt. Dan heb je werkelijk wel wat anders te doen. Kom maar... Maar u vindt het misschien vervelend dat, dat ik zoveel praat. Oh nee, nee. Gaat u gerust uw gang. Het gaat er al genoeg weer over. Wij laten nieuwe employés altijd eerst hun hart uitstorten. Maar hij steurt het niet in het minst na al die jaren, u begrijpt. Mijn gedachten blijven nagenoeg automatisch bij mijn werk. En wat u zelf betreft, u vervalt op den duur vanzelf in herhalingen. En dan raakt u vanzelf al uitgepraat. Dat gaat altijd zo, met iedereen. Denkt u? Denkt u werkelijk? Ik dacht... Dat... Uw voorganger heeft het drie dagen lang volgehouden... Maar dat was dan ook wel een record. Ik vraag me zelfs nu nog wel eens af... of hij misschien niet beter op zijn plaats zou zijn geweest... als vertegenwoordiger. Ten meer als je bedenkt dat hij daarna nagenoeg... nooit meer iets heeft gezegd. Zelfs op het laatst toen hij toch... Dus u... Eh, studeerde piano. Heel interessant. En verder? Maar toen... Eh, toen ben ik geschiedenis gaan studeren... Uitstekende vooropleiding voor archiefwerkzaamheden. Verder de beste zelfs. Oh, maar... Maar ik dacht u nog eigenlijk niet aan later, hè? Hé, hey, maar ik, dat is ook toevallig. Wat? Meneer Kik, een voorganger. Die had ook ja, eerst... meneer Bas toch uitspreken, juffrouw Gelder. Oh, al dat geheim, die geheimzinnigheid ook altijd. Ik pas heus wel op. Ik wou alleen maar zeggen dat het ook toevallig is... dat meneer Kik ook eerst piano had gestudeerd en toen geschiedenis. Dat is alles. Ah, juist. Ja, ja, ja natuurlijk. Dat was ontschoten. Maar het is ook niet belangrijk. Hey, maar wel toevallig. Dat is alles wat ik wilde zeggen. Goed, goed. Dan hebt u het nu gezegd. En daarmee basta. Ik, eh... Ik dacht er nog niet aan later. Hè. Ik ben er zomaar aan begonnen. Omdat het me wel leuk leek. Omdat je nou eenmaal iets moet doen. Pas toen ik klaar was met mijn studie... ben ik me af gaan vragen wat, wat ik ermee aan moest. Het onderwijs trok me niet aan. Ik, ik ben half verlegen en nog... Toen bleef er weinig anders over, wilt u zeggen. Oh nee, dat niet. Nee, dat ze zeggen. u moet niet denken dat het werk niet zo interesseren. Integendeel, u zult gezien dat hier heel gauw ingewerkt zal zijn. Dat, dat kan niet anders. Ik weet zeker dat ik hier met plezier zal werken. U zult uitstekende kracht aan me hebben. Dat kunt u gerust van me We zullen zien, we zullen zien. Stelt u zich er ook niet al te veel van voor? U excuseert mij een ogenblik. Zo, even een sigaret. Het is een eindige man, hè? Ik, ik bedoel... Och, wel ja, niet rottiger dan de rest. Misschien had ik het niet moeten zeggen over het, eh, over het onderwijs en zo. Denkt u dat ik er een slechte beurt mee heb gemaakt? En wat dan nog? Het komt... Uh, het is, ik, ik heb dan weer hier gewerkt. En dan weer daar. Dat zei u zo even al. Ziet u wel, u begint u zelf al te herhalen. Inderdaad. Ik verval in herhalingen. Oh, daar hoeft u zich niet ongerust over te maken. We doen het allemaal. De een vroeger, de ander later. Alleen de meesten hebben er geen in. Die zijn het ergst. Ratelen maar door. Als maar door. Terwijl ze niets te zeggen hebben. Oh. Het is niks. Maar ik werk me een rotje om het allemaal uit te typen. Pagina's vol. En als je het dan naleest, staat er nog niks. Pagina's vol, niks. Kasten vol. En dan moet je dat rubriceren. Ik, ik, ik zou zo dol graag ergens bij horen. Ik heb er geen hekel aan mijn zwerver te zijn. Ik zou zo graag ergens, ergens zekerheid willen vinden. Een soort van thuis. Waarvan je weet: hier, hier hoor ik. Hier is mijn werk. En dat kan. Hier, hier kan dat. Letterlijk wat meneer Kik zei de eerste dag. En toch was hij op een goede dag zomaar verdwenen. <laughs> dat is onbegrijpelijk dat het iemand hier niet zou bevallen. Waarom is hij weggegaan? Geen idee. Hij is zomaar verdwenen. Maar, zo mij? Ja, in de lunchpauze. Hij bleef nog wat doorwerken, zei hij... en toen we terugkwamen, was hij verdwenen. Denk erom dat u niet laat merken dat ik het u heb verteld. Ze willen het liever niet aan de grote klok hangen. Al is het natuurlijk een risico waarmee je rekening dient te houden. Het is toch pijnlijk als er zoiets gebeurt. Maar je wil toch niet zeggen... Hij moet toch er ergens gebleven zijn. Dat zal wel, maar zoek dat nou maar eens uit. We hebben de hele letter K doorzocht. Een heidens werk, dat kan ik u verzekeren. En toen ook de vee nog, maar... Waarom de vee? Waarom de vee niet? Omdat hij toch ergens moest zijn. Maar toen hebben we het opgegeven. Je kunt tot zoeken blijven. Maar, maar, maar het is ontzettend... Maar kan dat dan zomaar? Kan iemand hier zomaar verdwenen? Niet zolang alles maar alfabetisch en op datum blijft. Dan is er niets aan de hand. Maar zo gauw de mensen slordig worden als ze fouten gaan maken. Dat weet je nou eenmaal vooruit. En daarom vind ik het persoonlijk ook een stuk verstandiger de betrokken personen van tevoren in te lichten. Met al die geheimzinnigheid maken ze de zaak er ook niet beter op. Het is verschrikkelijk. Ik, ik dacht dat zoiets hier nooit zou kunnen voorkomen. Waarom hier niet net zo goed als elders? Op andere archieven is zoiets begrijpelijk. Oh, niet, niet dat het excuseren zou zijn. Maar het is begrijpelijk. De chaos die daar soms heerst is onbeschrijfelijk. En het personeel is over het algemeen veel te sleutelig. Te land. Ze houden zelden hun hoofd bij het werk. Ja, er zijn er die het hele alfabet hè? zacht preef dat op moeten lopen, zeggen om zich de volgende van bepaalde letters weer naar binnen te kunnen brengen. Daarom onder dergelijke omstandigheden is het te begrijpen dat er fouten wordt gemaakt. Maar, maar, maar hier. Toch. Kom, kom. <laughs> er is toch geen reden u zo verstuur te maken? Het went vanzelf. Ik heb eerst ook gedacht toen ik hier kwam. Je merkt op den duur dat het allemaal weinig verschil maakt. Een archief blijft een archief. Wat wilt u? Het is een soort kerkhof. Een kerkhof? Ja. Het is als een kerkhof waar de dingen in lange rijen liggen opgeborgen. Geklasseerd, geordend, alles hoerloos op zijn plaats. En wat doet het er dan uiteindelijk nog toe of onder de grafsteen van de een een ander ligt begraven? Alleen als die opgegraven zou worden, ja, dan krijg je natuurlijk gedonder in de glazen. Een kerkhof. Een kerkhof. Dat is het. natuurlijk, waarom heb ik dat niet direct begrepen? Van het begin af aan voelde ik dat er hier iets, iets vreemds moest zijn. Het was te rustig. Te stil. Dit is een kerkhof. Bekent u het maar? Dit is een kerkhof. geef het toe. Geef het toe. Nu hoef je moet niet te doen alsof. Waarom zou ik? Juffrouw Gerda, Juffrouw Gerda, blijf hier. Juffrouw Gerda, wij, wij samen zouden immers alles kunnen veranderen. Moet er dan iets veranderen? Ik had het kunnen weten. Het was te mooi om waar te zijn. Ja, dat is te mooi. Die lange rijen kasten. Lange rijen grafstenen zijn het. Op sommige groeit al mos. En daar, daar ligt de schimmel duimendik. En de papieren die en de stapels smetteloze papieren. Verdorde kransen zijn het. Bruin gekrulde blaren van verdorde kransen. En ik. Die even heb geloofd dat. Zo stil. Hallo? Is er iemand? Juffrouw Gerda! Juffrouw Gerda! Er is niemand. Er is geen levende ziel te bekennen. Wat zeg ik? Oh, stomkop, stomkop. Ik moet iemand zien. Ik moet iemand spreken, anders word ik gek. Juffrouw Gerda! Wilt u een kist kopen? Wie, wie bent u? Wilt u niet een kist kopen? Een, een, een kist? Een doodkist. Het is verstandiger dat nu te doen. U krijgt ze nu een stuk goedkoper. Ik heb er een voor uw maat die ik u voor een schappelijk prijsje kan aanbieden. Gekapitoneerd. Over de hele binnenkant. En van goed, solide blank eiken. Zoals u ze tegenwoordig niet veel meer aantreft. Ik, ik begrijp u niet. De meeste mensen vergeten namelijk hoe lang ze er wel mee zullen moeten doen. En daar wordt, het al spijt me dat ik het zeggen moet, maar al te vaak misbruik van gemaakt. Ik wil geen kist kopen. Wat is dat voor een vreemde vraag, voor een vreemd idee, een doodkist te willen verkopen aan wie nog leeft? Ik, ik ben immers nog in leven. Ach. Wie zal het zeggen? Misschien wel, misschien niet. Je vraagt het je soms af. Nou, gelooft u me soms niet? Hier, hier, ik adem. Ik loop. Ik kan mijn armen nog bewegen, allebei. Ik... Goed, goed, goed, als u erop staat. Ik geloof u wel. Maar luister dan, man. Hier, mijn, hart. Hier. mijn hart klopt en bonst of het elk ogenblik zou kunnen barsten. Precies, elk ogenblik. Dat zeg ik immers. En dat is precies uw maat, meneer. Een goede kist. Gecapitoneerd, zoals ik al zei. En met puur zilver beslag. Wilt u hem niet eens zien? Maar ik ben immers nog in leven. Des te beter als u nog een leven bent. Al denken ze dat allemaal. We hebben laatst een schattig oud onderwijzeresje begraven. Was niet veel familie aan het graf, maar wel veel van de oud-leerlingen... De oudsten hadden zelfs meteen maar beter kunnen blijven, maar ja, over ze daar eens van, hè. Allemaal zijn ze even koppig. U bent heus geen uitzondering. Goed. Het was een keurige begrafenis. Er was ontroering, maar beheerst en met maat. En er werd gesproken, niet te lang, niet te kort, precies zoals het hoort. En iedereen was stemmig gekleed zonder overdrijving. En de kist, meneer, de kist was een juweel. Zobere, strakke lijn, verzilverde handvatten en beslag. En puur eiken, zo te zien. Tja, ja, ja. Ten slotte was dat familie verdwenen en moest de zaak worden dichtgegooid. En let je goed op, meneer. Bij de eerste schep aarde die omlaag ploft. Wat gebeurt er? Er valt ook een halve baksteen mee omlaag. O, begrijp me goed, dat was natuurlijk niet als een hatelijkheid bedoeld. Wij gebruiken goede, rullig grond voor de graven. Dat kan ik u verzekeren. Maar ja, een ongelukje zit in een klein hoekje, niet waar. En over zichzelf is zoiets bepaald geen voorval om over een huis te schrijven. Maar in plaats van een doffe klap, zoals u zou verwachten in het dergelijk geval. Krak. Ja, meneer, ja. Krak, zei het. Dwars door het prachtige, twee duims dikke eikenhouten deksel. Hoe dat kan, vraagt u. Hoe dat mogelijk was. Bord, was het, meneer. Hartbord, met een heel vakkundig aangebracht laagje fineer. Zo bedonderen ze nou de luik. En ze laten ze betalen voor eikenhout, wat dacht u? We hebben de directeur erbij moeten halen voor het rapport. U begrijpt, als het anders later ooit was uitgelijkt, hadden wij erop gestaan voor lijkschennis. Nee, nee, nee. U doet er beter aan eerst eens goed uw kist te bekijken... ...voordat u uw goede geld uitgeeft aan Rommel. En, en als ik een kist zou vragen voor twee personen? Nee, meneer, nee. Ach ja, ik weet het, ik weet het. Daar dromen we allemaal van haar. Tristan en die zolder, niet waar. Romeo en Juliet. Maar het kan niet. Het is verboden. Trouwens. Al was het niet verboden. Het kan. Natuurlijk kan het niet. Natuurlijk niet. Al zouden jullie het allemaal vast wel hebben gewild. Maar het kan niet. Alles wordt apart opgeborgen. Alles. Iedereen. Jij. En jij. En jij daar. Onze lieve vader. Behuwd. En grootvader. Nee. Nee, jou kon het misschien zoveel niet meer schelen. Eén. En jij misschien? Christina Maria... 1890... 1912. Christina Maria. <macht> misschien jij wel, Christina Maria. Jij wel misschien. Daarom hebben ze dan ook een groot blok marmer opgezet... Een groot blok marmer dat geen meisje van tweeëntwintig jaar alleen af zou kunnen tillen. Een groot zwaar blok marmer. Boem bovenop Christina Maria om 22 jaar vast te houden diep in de goeie grond. Maar, maar niemand, niemand heeft de Malediven tegen kunnen houden. De madelieven, die aan de toppen van hun witte bladen rode sporen dragen. De rode sporen van het bruisende bloed van Christina Maria. Het levende, bruisende bloed, dat door het tweeduimens dikke eikenhouten deksel en door de rulle grond met de bakstenen, dwars door de barst in het zwaar gehaald, het marmer klom en klom en klom, tot in de wortels, in de fijn wortels van de madelief, tot in de toppen van de madelief. graven bewegen de grafstenen zwinken ze zwaaien naar rechts van rechts naar links en weer terug en weer maar blijf liggen doden blijf liggen allemaal niemand tilt alleen de grafsteen op en de meters grond daaronder het heeft geen zin te proberen blijf liggen, wees stil het is immers verboden horen jullie het allemaal? het is verboden er is geen kist voor twee personen en als het niet verboden was, dan nog. Het kan, het kan niet. Het kan niet. Het kan niet. Wat? Wat is dat? Dat? Dat is een koker. Die worden gebracht om tekeningen in op te bergen. met die herrie hiernaast... Er is een stapel van die rollen omgevallen. Ze glijden nogal gauw weg. Het is eigenlijk als je er een tussenuit moet halen. We heb je aan die scherming gehoord? Er moet, er moet een ongeluk gebeurd zijn. Inderdaad, er zal iemand zijn ondergekomen... ...hebben er waarschijnlijk in het wilde weg aan staan trekken... ...en de boel is aan het kleien gegaan. De Sintik was erg sleurig hiernaast. Dat is de personeelchef. Hij heeft niet voldoende persoonlijkheid... ...en daar wordt dan al gewoon misbruik van gemaakt. Ach, geen enkel systeem is volmaakt. moet u maar rekenen. Nee, maar moeten we niet iets doen, hè? ergens mee helpen of zo? Dat heeft immers geen enkele zin, meneer Bas. Voordat we alle rollen opzij hebben, is het toch al veel te laat. Arme kerel. Het is waarschijnlijk zijn eigen schuld, met jou. Ja, er is nog niks meer aan te doen. Bovendien, het is onze afdeling niet. Het reglement is in die dingen heel formeel. En dan? Zo'n stapel rollen is nogal niet gevaarlijk. Zolang ze op elkaar gestapeld liggen, is er niets aan de hand. Maar als zoiets aan het glijden gaat, is het net een lawine. Er is geen stoppen meer aan. Nee, nee, van achterruimte ploeg dat wel op. Die zijn gespecialiseerd in dat soort dingen. Het is binnen. Het is een heel gewicht, al die rollen. En dan, u begrijpt, het is geen prettig gezicht. Neemt u mij niet kwalijk. Het is maar te hopen dat er niet te veel tekeningen zijn beschadigd. Bloedvlekken blijf je altijd zien... Geeft u de Roma aan mij, meneer Bas, dan breng ik hem wel even terug. Ja, maar, maar wist u voorzichtig, juffrouw Gerda? Ik, ik Heeft gelijk, juffrouw Gerda. Geeft u de Roma liever aan mij. begrijp niet waarom ze daar altijd weer moeilijkheden mee schijnen te moeten krijgen. Dat heb ik ook gezegd. Ik zei laatst nog tegen meneer Geertse, maar dat is niet... In de wachtkamer staan geen stoelen. Ik wil niet lastig zijn, maar het is wel vervelend. Het duurt al zo lang en ik heb eigen last van zere voeten. Mag ik hier even gaan zitten? Maar natuurlijk. Natuurlijk, ga u zitten. Dank u. Heeft u een sigaret? Uh. Oh, natuurlijk. Ik woon op kamers, ongemeubileerd. Het was het enige dat ik krijgen kon, maar prettig is het niet. Ik heb alleen maar een tafel, maar geen stoelen. En met voeten als de mijne, begrijpt u. Heeft u een sigaret misschien? Wel, ja, natuurlijk. Dank u. En het ruikt er altijd naar kool... Ik begrijp niet waarom, maar er schijnt altijd wel iemand te zijn die kool eet. Zelfs op zondag. Ja, dat is waar. Ik heb het ook gemerkt toen ik nog op kamers woonde. Ik heb nu een klein appartement kunnen krijgen. En god nog aan toe, ik kan niet zeggen hoe blij ik daarmee ben. Ik had een kamer die erg vochtig was. En er zat maar één klein raampje in. Waardoor je uitkeek op een blinde muur. Tja, net als mijn kamer. Het was de enige die ik krijgen kon. Maar... Ik was de hemel te rijk toen ik er weg kon. De kostjevrouw rook naar knoflook... en wilde alles maar dat ik Ans tegen haar zou zeggen. Dat is ook toevallig. Maar... mijn heet Ans. Maar ik zeg nog steeds je vrouw. Heeft u nog een sigaret van me? Wacht eens. Woont u op een derde verdieping? Ja. Hier vlak om de hoek misschien, op nummer drie? Ja. Hebt u een sigaret? Maar, maar dan woont u op mijn kamer. Dat is je zegt, op mijn vorige kamer. Dat is ook toevallig. ja. Maar ik wou graag een sigaret alsjeblieft. Ja, natuurlijk Tuurlijk, natuurlijk hier. Hou het hele pakje mee. Zeg, druppelt de kraan in de gang nog altijd zo. Ik kon er soms nachts niet van slapen. Die lekt nog steeds, ja. Nou, hoe is het mogelijk? Ze halen er geen loodgieter bij. En de lastige oude mens van twee hoog. Hoe zit hij mee? Die. Oh, die is gestorven. Oh, pardon. Oh, het geeft niet. Ze was inderdaad erg oud. En erg lastig. Erg lastig. Hebt u ook vuur? Oh, natuurlijk. Hier, hou maar. Hoe is het mogelijk niet? Weet u eigenlijk dat het heel toevallig is dat we elkaar hier treffen? Dat, dat is zoiets van één kans op de duizend? Op de tienduizend? Je zou het kunnen uitrekenen. Misschien één op de miljoen of meer. Wie weet? Eén dag vroeger of later. En we zouden elkaar nooit hebben ontmoet. Ik ben hier vandaag voor het eerst. Het, het is een goed voorteken, zoiets. Oh, ik, ik, ik geloof aan voortekens. Niet, niet dat ik bij gelovig ben, bepaald niet. Ik loop gerust onder een ladderdeur als het beter uitkomt. En ik vind het ronduit nonsens om ook ongeveer het houten kloppen... als er iets vervelends wordt gezegd. Maar er zijn nu eenmaal toevalligheden die zo toevallig zijn... dat je haast niet meer van toeval kunt spreken. <laughs> nou ja, dat is, dat is niet erg origineel. Maar, maar wat doet het er ook toe? Ik, ik was ervan overtuigd dat dit de gelukkigste dag van mijn leven was... En nu heb ik bovendien een vriend gevonden. Zomaar. Jarenlang heb ik tegen mezelf gezegd... dat ik eigenlijk een goede vriend zou moeten hebben. Iemand voor wie er geen geheimen op na hoeft te houden. Die, die je zelfs zonder woorden begrijpt zoals... zoals alleen een vriendje kan begrijpen. Ik had bijna gezegd, zoals een vrouw... maar ten eerste doet dat onaangenaam aan. Het, het geeft bijgedachten die ik per se vermijden wil. En dan, ik geloof niet dat een vrouw een man ooit helemaal zal kunnen begrijpen. Er zijn soms dingen die je met geen vrouw bespreken kunt... Natuurlijk. Een man kan niet leven op basis van vriendschap alleen. Het zou onzin zijn er te beweren. Het huwelijk is een uitstekende instelling. Een noodzakelijke instelling zelfs. Maar dan alleen op voorwaarde dat beide partijen tenminste trachten elkaar te begrijpen. Maar dan ook beide partijen. Nee, maar, maar natuurlijk. Want als het hele leven dan alle zaken is van geven en nemen, een huwelijk is dat wel in de eerste plaats. Dat is wat ik bedoel. Dat is precies wat ik bedoel. Oh, je Gerda, laten we trouwen. Wilt u mij betrouwen? Dat hangt er vanaf wanneer. Maar nu, nu, nu meteen. Nee, nee, nee, nu niet. Onder de lunchpauze misschien. Hoewel, waar haal ik zo gauw een bruidsluier vandaan? Laten we dan zonder sluier trouwen. Ik hou van u, Gerda. Ik mag toch wel Gerda zeggen. Gerda, ik hou van je, zoals je bent. Is dat dan niet de hoofdzaak? Natuurlijk is dat de hoofdzaak. Maar je moet het proberen te begrijpen. Voor een vrouw is er trouwdag iets heel bijzonders... Iets waar je later aan wilt terug kunnen denken. Mijn moeder had in haar linnenkast één lade die altijd op slot was. Daarin bewaarde ze haar bruidssluier en de linten van het bruidsboeket. En soms, als het heel erg moeilijk had, als alles er dan neerdrukte, het hele leven, dan ging ze naar haar kamer, sloot de lade open en zat daar dan soms wel urenlang heel alleen met haar sluier op en strelend over de geel geworden linten van het bruidsboeket. Bar sentimenteel natuurlijk, maar wat wil je? Ik begrijp het, Gerda dan zul jij nooit een gesloten lalen nodig hebben dat beloof ik je we zullen op reis gaan samen naar zee zullen we gaan oh niet naar die grauwe zee hier maar ver weg naar waar de zee jouw kleuren zal hebben en ik zal met mijn longen vol lucht geperst diep wegduiken in alle kleuren van de zee in al jouw kleuren van de zee dat je bang zult zijn dat we allebei bang zullen zijn dat ik nooit weer boven zal komen uit alle kleuren in de diepte van de zee de zee is blauw ha, tegen de blauwe lucht ja maar dat is de zee niet de zee is dieper. De zee is blauw. En wat eronder ligt is vast geen kleur die mooier is. Het water is niet anders blauw dan aan het oppervlak. En diep in zee is geen andere kleur. Maar als er schemerend groen zou zijn of, of tintelend rood misschien. Dan is dat mijn kleur die ik zelf niet ken. En die ik ook niet kennen wil. Als onder de zee het riff al rood mocht zijn of groen of geel of tintelend purper. Het is ook scherp en hard genoeg om elke scheepswand te weerstaan. En als het schip vergaat in een krijzende doodschreeuw... ...van scheurende stalen platen... ...is dat een hoge prijs voor enkel wat kleuren. Maar het is een prijs die ik betalen zal. Ik zweer je, Gerda, dat ik die prijs betalen zal. Omdat het blauw van de zee geen blauw is, Gerda. Oh Gerda, luister. Laten we eerlijk zijn. Eerlijk zijn en open. Misschien heeft niemand het je ooit nog verteld. Misschien ontneem ik je een schimmige, vage illusie. Maar het is het water niet dat blauw niet Gerda. Het is de lucht... Het is niet meer dan de reflectie van de blauwe lucht... die in het water spiegelt. Ah, is het geen schatje? Wat doet die jongen eigenlijk voor de kost? Begrijp jij de hoeze karelkonde als getuigen? Moet je zien hoe die jongen erbij staat? Terwijl alsof... ze toch zo... Bode. Bode. Luister. Ik heb geen tijd, meneer. We gaan zo beginnen. Vergeet me. Oh, oh, Maar jij... Ja, nou, jij bent de Bode niet bent mijn vriend, waar ja, was je? Waar ben je geweest? Een dag lang hebben we naar je gezocht. Ik heb ze gezegd dat je mijn vriend was, maar ik wist je naam niet. En niemand die hem wist. En daarom kon je het niet terugvinden. Wilt u nu op het plaats gaan zitten, meneer? De ambtenaar zit te wachten. Heden verschenen voor mij. De he, he, he, he, hele letter A hebben we dus al. hele B, tot het begin van de letter C. En toen mocht het niet meer van mijn chef. Hij vond er veel tijd mee kwijtraakte. Dat het zinloos was om te zoeken als ik alleen maar wist... dat je mijn sigaretten rookte en niks anders. Maar ik heb maar gezegd dat je toch mijn vriend was... Mijn enige vriend, Gerle, he, juffrouw Geller, die heeft er nog geprobeerd of ik niet door mocht gaan met zoeken door het einde van letter D. Want we daarmee bezig zijn aan begonnen waren. Maar. maar hij zei dat het geen zin had dat je wel geclasseerd zou zijn. Dat ons helemaal niet over de zoeken te maken. Maar, ik, ik ben toch teruggekomen, s'nachts, om verder te zoeken. Ik, ik wist het immers, ik, ik wist dat ik je terug zou vinden omdat het moest. Omdat je een deel van mezelf had meegenomen. U moet nu toch echt op uw plaats gaan zitten, meneer. Ziet u de ambtenaar niet kijken? Kom, uw plaats is naast die van de bruid. Gerda, Gerda, ik, ik heb hem teruggevonden. Ik heb mijn vriend teruggevonden. Steviging. Stil nog toch, de mensen kijken. Je moet proberen je behoorlijk te gedragen. Willen de vader en de moeder van de bruid... ...naar voren komen ja. en toe... Hey, blijf hier, hè? Nee, meneer, nee. Laat mijn mouw los. Ik ben de bode. Ik heb alles waar ik te doe. Ik geloof je niet. En willen de vader en de moeder van de bruid... Meneer, laat me los. Meneer, ik waarschuw u. En ik, ik geen vriend, vriend heb vriend genoemd... Vriend. ...en die je. Laat me los, meneer. Met een smeer, houdt hij niet. los. Bestelen hou je mij? Bestelen. Ik weet niet van niets, ik zweer het. Laat me los, meneer. Laat me oh. los. De naar meneer, alstublieft. Sorry. Ik, ik, ik stik. Oh. Nee. Hij is dood. Gerda. Gerda. Gerda, hij is dood. kom dat toch zitten. Maar ik heb hem gedood, Gerda. Zie je, dat de mensen niet kijken. Stil dan toch. De mensen kijken immers altijd naar de bruid. Naar de bruid. Maar ze kijken niet naar de bruid, Gerda. Ja. Naar mij kijken ze. In lange rij hebben ze hun gezicht opgeheven. Ze hebben grauwe gezichten opgeheven. Rij na rij. De ene rij naar de andere en ze kijken. Ze kijken allemaal. Ze zeggen niks. Oh nee, en ze glimlachen zelfs. Maar je hoort hun gedachten murmelen door het hele gebouw. Hij is een moordenaar. Hij heeft zijn vriend gedood. Zijn vriend die nergens op was verdacht. Dat lacht maar. Maar zie je dat dan niet? Zie je dat dan niet? gewoon een verstarre feestgangers te zichten meedraaien met elke beweging die ik maak? Hé, hey, en jullie zelf. Hoe dikwijls hebben jullie hetzelfde gedaan als ik? Er is geen reden. Geen enkele reden om me na te wijzen. Wat heb ik anders gedaan dan jullie? Ze kijken naar de bruid, zeg ik Millere toch. Tijden. Naar de bruid kijken ze. Kom hier. Nu moet je opstaan en mijn kussen. Nou. En hierbij verklaar ik u, man en vrouw. Ze kijken naar de bruid. Ze kijken naar de bruid. En ik, die, die dacht... Wat dacht je? Oh, het, het doet er niet toe. Het doet er allemaal eigenlijk ook niks toe. Het doet er wel degelijk toe, mogen jongen. Als je me niets vertelt, hoe zou ik je dan ooit leren kennen? Ik wil alles van je weten. Alles en alles en alles waar je van houdt, welke boeken je leest. Je moet me alles vertellen. Wel, weet je, ik dacht dat het allemaal moeilijker zou zijn. Maar ze vinden het heel gewoon. Allemaal. Ja? Maar ze, ze vinden het heel gewoon. Ik bedoel. Zo moeilijk is het toch niet? maar gewoon waar je geboren bent, hoe je vader was en hoe je moeder. Uh, of je van slaatjes houdt of meer van zoetigheid. Ik ben gek op slaatjes. En ook op uien. Hm, vind je toch niet vervelend, hè? Ik kan me niet voorstellen dat het iemand niet van uien zou houden. Maar ja, als jij ze niet lust, dan kan ik ze eigenlijk ook moeilijk meer eten. Het huwelijk is meer een kwestie van geven en nemen. Ja. En de keuze van de boeken. Weet je dat sommige mensen uit de keuze van je boeken van alles kunnen afleiden? Ik vind het doodeng. Stel je voor. Ja, maar je, je begrijpt me niet. Natuurlijk niet, maar dat ligt niet aan mij. Ik probeer je te begrijpen, maar je vertelt me niet. Nou, probeer het me dan uit te leggen. Nou, maar ik zal erbij gaan zitten. Nou? Wel, zie je... Het was net alsof ik een steeg was ingevlucht. Een doodlopende steeg die als maar nauwer werd. Aan alle kanten reikten de huizen tot aan de hemel... Of hoger nog misschien. Ik liep zo hard als ik kon, verder en verder in de steeds smaller wordende steeg. Ten slotte moest ik me gewoon verder wringen. Terwijl de stenen links en rechts langs mijn schouders schuurden. Eindelijk kon ik niet verder meer. Ik draaide me om. Ik zou me overgegeven hebben. Maar achter me was niemand. Helemaal niemand. Ik luister. Ga verder. Nee. Dat was niemand. Nou, ik vind het maar een raar verhaal hoor. Doet me denken aan een boek dat ik eens heb gelezen. Van wie was dat ook weer? Het ging over de oorlog. Ben jij in dienst geweest? Ja. ja ik ben in dienst geweest. <laughs> ik was er erg trots op dat ik na drie maanden al werd bevorderd. Ik vond dat niemand commanderen kon zoals ik. Misschien was het ook wel zo. Maar toen de echte oorlog nauwelijks was begonnen, ben ik gevlucht. Toen het eerste gevecht nog nauwelijks was begonnen, ben ik gevlucht. Ik was vergeten hoe ik commanderen moest. Ik was vergeten hoe ik vechten moest. Ik ben gewoon gevlucht. Als ik zien, heb ik gerend, gerend voor mijn leven. Om mij heen hoorde ik ze roepen. Jan Bas, Jan Bas! Maar in de blinden heb ik om mij heen geslagen. Rennend. Alsmaar Rennend. Toen ik eindelijk... ...eindelijk niet verder meer kon... ...en me omdraaide... ...was er niemand. Helemaal niemand. Oh, ik zou zo graag een goed soldaat zijn geweest. Ik zou zo graag tenminste een goed soldaat zijn geweest. Sergeant Bas. Prezent, kolonel. Sergeant Bas, ik ben de kolonel. Jawel, kolonel. En jij bent de sergeant... Wat wij zijn, wat wij zijn, zit er een zekere lijn in die onze status rechtvaardigt. Je weet dat ik zeer humaan denkend ben. Ik ben geen humanist, maar ik tracht humaan te denken voor zover mijn status van kolonel dit althans toestaat. Want voor alles ben ik kolonel. Ja, kolonel. Ik ben kolonel en jij bent sergeant. Voor mij wordt verwacht dat ik handel en denk als een kolonel. Zoals van jou wordt verwacht dat je handelt en denkt als een sergeant. En juist daarin ben je te geschoten. Ik kan u verzekeren, Kru Het is begrijpelijk dat mensen te kort schieten als mens. Het gebeurt overal ter wereld. Maar als de financiers te kort zouden schieten als financiers. als de koningen te kort zouden schieten als koning. dan is er geen excuus. Als ik te kort zou schieten als kolonel. Wie zou er nog kolonel tegen mij kunnen zeggen? Want wie we zijn is belangrijk uit humaan standpunt. Is interessant uit humaan standpunt. En ik ben de meest humane kolonel in het hele leger. Maar omdat ik kolonel ben, ben ik voor alles kolonel. Zoals de soldaten voor alles soldaten zijn. Zij dragen nummers en als ik langs hen heen loop, staan ze in het gelid. Dat is niet humaan, dat is niet prettig. Het heeft zelfs niets met humanisme van doen, maar toch staan ze in het gelid. Zij staan in het gelid, Jean Bas. neem oh, me niet, niet kwalijk, kolonel. Nu, nu weet ik het weer. Ik moet in slaap gevallen zijn. Ik geloof dat ik, dat ik heb gedroomd. Afschuwelijk was het. Kasten. Rijen kasten. Lange, grijze rijen. Uniforme rijen. Strak in het gelid. In het gelid! Geeft! Acht! Ik ben het ongereed voor inspectie, kolonel. Geen absente te melden, geen zieken, geen doden. We hebben de doden geclasseerd, kolonel. In rijen zijn ze begraven. In lange rijen, grijze rijen, uniformen rijen. Een kruis. Met een helm. En hier een kruis. Met een helm. En nog één. En nog één. En nog. Rechts! rechte. Alle doden present, kolonel. Ze liggen in lange rijen, stam in de houding, klaar voor inspectie. Ze zijn er allemaal, kolonel. Als in sommigen niet helemaal compleet. Maar daarvan hebben we een rapport opgemaakt. Een rapport in Drievoud voorgeschreven modellen getekend voor akkoord door de tweede luitenant. Omdat de eerste niet schrijven kon. Die niet meer kon schrijven. En bij afwezigheid van de kapitein. De kapitein is verdwenen toen we oprukten. Maar niemand weet of hij voor of achterwaarts ging. Omdat niemand weet in welke richting we oprukten. Voor of achterwaarts. Achterwaarts. Of voorwaarts. En zo is de kapitein verdwenen. Hij droeg het kruis van verdienst op zijn borst gespeld toen hij verdween. Het glimmend gepoetste koperen kruis. Met het rood en groene lint op zijn borst. Eén, twee, links, rechts, links, links, links. Zo is de kapitein verdwenen. Maar alle anderen zijn compleet. Stammen in het gelid in lange, grijze rijen. En ze dragen hun nummers die ze uitschreeuwen als ik het zeg. Nou, Nee, nee, nee, nee, nee. Ik geloof ik, ik was wat in de weg. Dat is een stof Het stof uit de kasten Het heeft mijn longen aangetast Mijn longen En mijn hart Maar, maar het zal hier gauw overgaan ik, ik zal er steeds minder last van hebben Dat, dat weet ik zeker ik, ik voel dat het steeds beter zal gaan dat zal toch geen reden zijn? U, u zult me daarom toch niet ontslaan? Ik kan u verzekeren... Het is van gaan uit, heeft de dokter gezegd. Als ik maar van werk ging, zou veranderen. Van omgeving, Dan zou ik er steeds minder last van hebben. Als u wilt, dan, dan kan ik een medische test aanvragen. Niet omdat het nodig zou zijn. Alleen maar om u gerust te stellen. Oh, ik... Ik begrijp volkomen. Ik, ik begrijp uw reactie. Ik bedoel... Maar waarom zegt er niemand iets? Waar is iedereen? Hey. Hallo? Hallo? Waar is iedereen? Hey, ik begrijp het. Hey, ik begrijp het. Het is een grap. Het is een grapje. Jullie hebben beter nemen, hè? J jullie hebben me aan het schrikken willen maken. Nou, Dan zijn jullie erin geslaagd. Dat, dat, dat is een goede les geweest. Had ik mijn hoofd maar bij mijn werk moeten houden. Het ja, is toch altijd gek. Iemand die zijn werk zo verwaarloost. Alleen, ik, ik geef u de verzekering... dat, dat me het geen tweede keer meer zal overkomen. Of is het dat niet? Heb ik mijn werk niet goed gedaan? Is dit de manier waarop u me te kennen wilt geven... dat ik maar beter kan weggaan? Maar... Maar we zouden tanden niet moeten. Ik begrijp wel dat u niet dat liefdadigheid hier kunt houden, maar, maar zal het zal te proberen zijn. En, en Nog één keer, één dag. Alleen maar om te zien of ik inderdaad ongeschikt ben voor dit soort werk. In die tussentijd kunt, kunt u nu op uw gemak uitzien naar iemand anders, als, als u het nodig blijft vinden. Oh, maar, maar wacht eens. Oh, natuurlijk. Het, het is lunchpauze. Of nee? De lunchpauze is al lang voorbij. Maar toe. Toe, kom terug. Kom terug. Ik kan het toch niet zomaar hier alleen laten. Hallo, oh, oh. hallo. Als u zich hier verstopt hebt, kom dan tevoorschijn. Kom tevoorschijn, alstublieft. Maar begrijpen jullie niet dat je de mens stapel gekkers maakt op die manier? De mensen zijn kuddedier. Ik wil het misschien niet toegeven, hè? Maar, maar toch is het zo. Waarom praten we ons altijd over communicatie en over gemeenschapszin... en over sociale orde? En mensen is niet gemaakt om alleen te zijn. Dat kan ik u verzekeren. En. En, en als er iets gebeurd is, dat, dat kan. Het is gevaarlijk hier. Levensgevaarlijk. Kunt u me horen, hè? Is er iets gebeurd? Geerda? Geerda? Het is een bureau. Natuurlijk, ze zijn weggeroepen. En in ieder geval iets belangrijks. Ze moeten een briefje wachten, gelaten. Een bericht, iets, iets waaruit ik... Leeg. Leeg. Ik sta een lege papier... Leeg, het hele bureau is is leeg, leeg, leeg, alle kasten, alle laden... zijn leeg. Het het het Blanco krijgt het. Blanco krijgt het. Blanco. U hebt geluisterd naar een hoogspel van Wim Burkunk... getiteld... Geen kist voor twee personen. De rolverdeling was als volgt. Meneer Bas, Wim Burkunk. Chef, Tom van Beek. Gerda, Petra Dumas. Doodgaver, Jan Borges. Man en bode, Frans Vassen, Ambtenaar, Piet Ekel. Kolonel Maarten Kaptein. En stemmen... Wieke Mullier, Nora Boerman en Donald de Marcas. Geluiden Daan Gouwertoy, opname Gerard van Ieperen, regie Ab van Eck.